Goedemorgen allemaal, vrede zijn met u. Er wordt wel eens gezegd door sprekers van er is al heel wat gras voor de voeten weggemaaid. Nou, de leiding die komt van boven, want u zult zien dat een aantal zaken die wij gaan bespreken vandaag eigenlijk al allemaal genoemd zijn. Maar u weet ook, dat heb ik vorige keer verteld, herhaling is de beste leermeester. <tossimus> ik wil even kort een samenvatting maken van de studies die we tot nog toe gedaan hebben over het koninkrijk van god en we zijn begonnen de eerste studie met de prediking van en over dat koninkrijk Yeshua was naar de aarde gezonden om het koninkrijk van god te prediken dat hebben we toen opgezocht in lucas 4 vers 43 hij heeft die opdracht doorgegeven als een discipelen. Die hebben dat gedaan. En in de reden over de laatste dingen staat in Matthäus 24, vers 14... dat dit evangelie van het koninkrijk zal over de gehele aarde gepredikt worden. Evangelie van het koninkrijk. Tot de getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. Dat was de eerste studie. Had te maken met de prediking. Tweede studie hebben we gekeken van wat zijn nou de voorwaarden... Om dat koninkrijk van God in te gaan. En toen hebben we gezien dat niet een ieder die roept, Heere Heere zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil, mijn vaders, die in de hemel is. Dus de eerste voorwaarde is de wil van de vader doen. Tweede voorwaarde hebben we gezien was, je moet eigenlijk het eenvoudig geloof van een kind hebben. Want voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen. Dat is de tweede voorwaarde. De derde voorwaarde was dat we weder verwekt moeten worden uit water en geest. Daar hebben we een hele studie aangewijd. Daarna hebben we gekeken dat we onderzoek moeten doen en toe moeten zien op onszelf. Onderzoek doen naar de tekenen der tijden die voorafgaan aan het Koninkrijk van God. En het eerste teken wat we toen uitvoerig behandeld hebben, dat was misleiding en verleiding. Daar hebben we het de laatste keer over gehad. En we hebben toen een inventarisatie gemaakt van een aantal andere punten. We zijn gekomen tot vers 13 van Matthäus 24. En met die andere punten gaan we dus vandaag een klein beetje verder. En daar staat, gij zult horen van oorlogen, van geruchten van oorlogen, van onlusten... En volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk, tegen koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen zijn en nu hier en dan daar pestziekten, hongersnoden en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. Ikzelf ga ervan uit dat dit letterlijk bedoeld is. Er zijn altijd mensen die dit vergeestelijken, maar ik ga ervan uit dat het letterlijk bedoeld is. Het is dus eigenlijk, vandaag sta ik hier niet de meest populaire boodschap te brengen. Want ik ga een hoop ellende over u uitgieten. Ja, oorlogen, hongersnood, aardbevingen, daar zit je niet op te wachten. Maar we hebben ook gezien, vorige keer, wie vol tot het einde, die zal behouden blijven. En omdat wij het bevel bewaard hebben om hem te blijven verwachten, spaart hij ons ook voor al die dingen die over de aarde komen. Dus het is enerzijds een slechte boodschap, anderzijds een goede boodschap. We zouden er aan voorbij kunnen gaan. Maar het zijn wel woorden die in Gods woord staan. En we moeten er kennis van nemen, zodat we weten wat er over ons afkomt. Wat er in deze wereld gebeurt dan hoeven we ons niet te laten beangstigen. Daar komen we nog op terug. Goed. De dingen die komen, dus, uh, die we vandaag gaan behandelen, dat zijn zaken die God niet alleen in de reden over de laatste dingen heeft laten optekenen. Vanaf het begin van de Bijbel tot aan het laatste Bijbelboek openbaring, zegt hij dit. Want God is altijd dezelfde. Wanneer we gaan kijken in Leviticus 26, de versen 14 tot 32. Ik lees die versen niet allemaal. Ik haal er een aantal uit die van toepassing zijn voor ons vandaag. Maar mocht u nou van de week een keer tijd hebben en u noteert dat, dan zou u dat altijd even terug kunnen lezen. Leviticus 26, vers 14 tot 32. Het gaat daar over de zegen en de vloek. En dan staat er in vers 14, maar indien gij naar mij niet luistert en al deze geboden niet doet, indien gij mijn inzettingen versmaat en van mijn verordeningen een afkeer hebt, zodat gij geen van mijn geboden doet en mijn verbond verbreekt. Dus als je al die dingen niet doet. Dan heb je dus God eigenlijk een beetje losgelaten. Nou, niet een beetje. Ik denk zo'n beetje helemaal. Ja? Dan zegt God, dan zal ik ook al dus met u doen en met verschrikking u bezoeken. En dan gaat hij vertellen wat die verschrikkingen zijn. En dan begint hij met tering en koorts. Dat zijn vormen van pest. Die de ogen verteren en het leven doen verkwijnen. Daar hebben we het eerste punt, de pest. Dan zegt hij in vers 20, zegt hij, uw land zal zijn opbrengst niet geven en het geboomte van het land zal zijn vrucht niet dragen. Dan hebben we het over hongersnood. Tweede punt. Vers 22. Ik zal het wild gedierte op u loslaten dat u van kinderen beroven zal en uw vee uitroeien zal. Gaat over de wilde dieren. En in vers 25. Ik zal een zwaard over u brengen dat wraak neemt. Gaat over oorlog. Nou, dit geheel, dat komt in Deuteronomium 28, komt dat nog een keer helemaal terug, zelfs nog uitgebreider. En je zou dus kunnen zeggen dat Yahweh hier spreekt tegen zijn verbondsvolk. En dingen die dus meerdere keren in Gods woord opgeschreven staan, ik heb het vaker gezegd, daar moeten we niet overheen lezen, die moeten we tot ons nemen. Want dan gaan we kijken naar Ezekiel 14, de versen 13 tot en met 23. Ook die lezen we niet allemaal, maar u kunt er aantekening van maken. En van de week, dat is doorlezen zoals de bereers dat deden. In vers 13 van Ezekiel 14, daar staat mensenkind. Wanneer een land tegen mij gezondigd heeft door ontrouw. Te worden we hebben daar net over gezongen in dat lied over ontrouw en zondigen. dan staat er en ik jawee mijn hand daartegen uitstrek en ik de staf des broods verbreek daar hebben we weer de hongersnood er is geen brood meer in het land dat staat in vers 13 dan gaan we in vers 15 daar zegt hij: en ik de wilde dieren doe omzwerven die het van kinderen beroven daar hebben we weer die wilde dieren in vers 17 staat, en ik het zwaard zend, daar hebben we weer de oorlog. En in vers 19 staat, en ik de pest zend. Dus alle vier die dingen hebben we gezien staan in Leviticus, staan in Deuteronomium en staan in Ezekiel. Zondigen tegen God heeft dus altijd gevolgen. Dan gaat God tuchtigend optreden. In dat stukje van Ezekiel, daar staat in vers 21, daar zegt uh, Yahweh, zelfs als deze vier gerichten over Jeruzalem zouden komen, dan moet u iets weten. En daar staat in vers 23b wat u moet weten. Want er staat, en gij zult weten, en dat weten we dus nu, dat ik Yahweh niet zonder oorzaak gedaan heb, al wat ik daar gedaan heb, luidt het woord des Heren. Dus er is een reden waarom Vader dit doet. De mensen worden ontrouw en de mensen zondigen. Ja? En we zien dus dat dezezelfde gerichten ook vermeld worden in de reden over de laatste dingen. En ze komen nog een keer terug bij het openen van de zegels in het boek Openbaring. Dus van begin tot eind is God... Dezelfde, ja. En we hebben het al even gehad over de ark van Noach, maar in datzelfde gedeelte van die reden over de laatste dingen, waar God ons tekenen geeft waaraan we kunnen zien dat zijn koninkrijk opkomst is, daar staat dat het zal zijn als in de dagen van Noach en dat het zal zijn als in de dagen van Lot. En een, vol een volgende keer gaan we dus eens dus uitvoerig kijken wat er toen aan de hand was in die dagen staat nog een opmerkelijk puntje in dat eczgl 14 daar wordt drie keer gesproken over drie personen over daniel over noach en over job en dan staat er geschreven als deze drie mensen in zo'n land zouden leven dat ontrouw is uh, ...tegen God en die zondigen... ...dan zullen ze alleen zichzelf... ...door hun eigen gerechtigheid redden. Wat is de les voor ons? Wij zijn zelf verantwoordelijk... ...voor onze relatie met de vader en de zoon. En we zijn zelf verantwoordelijk... ...voor het ontwikkelen en groeien... ...in en na gerechtigheid. En wij kunnen ons dus niet verschuilen... Achter andere mensen. Piet heeft gezegd dat. En toen heb ik maar. Dat werkt niet. Wij moeten het zelf doen. Ja? Als volwassenen in ieder geval. Ja? Goed. Anderen kunnen ons helpen. Kunnen ons de weg wijzen. Maar als we tot geloof gekomen zijn. We hebben Gods geest gekregen. Dan moeten we zelf aan die ontwikkeling gaan werken. En we moeten dus groeien. Naar de eenheid van het geloof en de volle kennis van de Zoon van God. En daarmee moeten we elkaar opbouwen in liefde. We moeten niet elkaar de maat nemen. Geloof jij wel hetzelfde als wat ik geloof? Nee, het gaat erom. We zijn allemaal in een verschillende fase van ontwikkeling. De een is niet even ver als de ander en daarom moeten we ...geduld met elkaar hebben en elkaar in liefde opbouwen. We lezen ook nog even met betrekking tot deze vier gerichten... ...dus wat er in openbaring staat, ik heb er al naar verwezen... ...openbaring 6, de verse 7 en 8. Openbaring 6, vers 7 en 8. En toen hij het vierde zegel opende... ...hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen... ...kom, en ik zag en zie een vaal paard... En die erop zat, zijn naam was dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden met, en dan komen ze weer alle vier, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood, de pest, en door de wilde dieren der aarde. Zie u? Dus, komt van begin tot eind, komt dat terug. Nou, dat was even om te laten zien, dat wist u trouwens al, dat God altijd dezelfde is. Dan gaan we nu over tot heel kort het doornemen van die punten. Van oorlogen, van onlusten, van aardbevingen, enzovoorts. Ja? Dus we lezen even wat er geschreven staat in die reden over de laatste dingen. We zullen horen van oorlogen, van geruchten van oorlogen en van onlusten. Zie toe, daar heb je hem weer, wees niet verontrust, want wij weten waar het uiteindelijk naartoe gaat want deze dingen moeten eerst geschieden maar het einde is het nog niet volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk nou je hoeft maar terug te kijken in de geschiedenis om een klein beetje een idee te krijgen van wat zich allemaal afgespeeld heeft van 30 na christus tot nu toe alle oorlogen noemen heeft totaal geen zin als je het over de eerste en de tweede wereldoorlog hebt, dan weet je al dat dat een oorlog was de naam zegt het al waar heel de wereld bij betrokken was wereldoorlog ja en het gaat altijd om macht en aanzien om geld om grondstoffen of om religie of een combinatie van een van die dingen en door de ontwikkeling de technische ontwikkeling in deze wereld is de mens in staat om steeds grotere schade toe te brengen aan de mensheid aan de dieren en aan het milieu en dan, moet, en dan weten we dus dat dit op ons pad zou kunnen komen. Lucas spreekt nog over onlusten. Dat komt van het Griekse woord, ik moet het even kijken, want ik heb geen opleiding in Grieks, akatastasia. Dus verder moet u dat woord weer gelijk vergeten, het gaat om de betekenis van dat woord. De betekenis is wanorde, verwarring, rustverstoring. Waar zou Lucas op kunnen doelen? Het gaat over de mensen die leven in het laatste der dagen. Ja, want die gaan die dingen over zich afkrijgen. Ik denk dat we moeten denken aan terroristische aanslagen de laatste tientallen jaren, die behoorlijk voor verwarring en rustverstoring en wanorde zorgen. Ik denk aan de opstanden, we moeten zo dicht mogelijk bij denken, want we verwachten Yeshua zeer binnenkort terug, laat ik zo zeggen. We zijn er dichterbij dan 2000 jaar geleden. Ja? We moeten ook denken aan de opstanden in Afrika, in Noord-Afrika, in het Midden-Oosten. Gisteren kwam er weer een bericht dat ze in Bahrein aan het demonstreren zijn en aan het opstaan zijn tegen het volk. Ja? En we kunnen nog denken, met deze financiële crisis die momenteel heerst, als u kijkt naar Spanje, naar Griekenland, naar Italië, waar allerlei, ze noemen het demonstraties, ...plaatsvinden, maar ze lopen altijd uit op geweld, op wanorde, op verwarring. Ja? Dus dat zijn dingen waar we aan zouden kunnen denken. Dan is er ook nog sprake van volk tegen volk. Dat woord volk in het Grieks, dat betekent dat het een, een, een, een eenheid van mensen is... ...een groep van mensen die door iets met elkaar verbonden zijn... Dat kan zijn afstamming, dat kan zijn geloof, dat kan zijn onderdrukking. En die mensen die zich daarmee verbonden voelen in die groep, die komen in opstand tegen andere groepen. Het ja? zijn dus allemaal dingen die we om ons heen zien gebeuren. En dan zegt Lucas, laat u niet beangstigen. Ja, dat is makkelijk gezegd. Wij weten nu, en daarom moeten we... ...kennis nemen van deze zaken, wij weten dat dat gaat gebeuren. Maar er zijn veel meer mensen die de Bijbel niet lezen... ...dan mensen die de Bijbel wel lezen. Die weten niet dat dit allemaal eerst moet geschieden... ...zoals het in het vers staat. En die worden daar behoorlijk zenuwachtig van, kan ik u vertellen. Ja? En de vraag is dus... Hoeveel van die oorlogen hebben wij nog te verwachten? En zegt de Bijbel daar iets over? Staan daar verzen in die wij zouden kunnen lezen van dingen die nog moeten gaan gebeuren? En nu ga ik dus in herhaling vallen, want we gaan een klein stukje lezen uit Psalm 83. O God, daar begint Asaf mee, houd u niet stil, zwijg niet hè. En blijf niet werkloos, o oh God. Het lijkt wel dat Azaag hier dus God aanspreekt van, doe er alsjeblieft wat aan. Ja? Blijf daar nou niet zitten kijken, maar help ons. Ja? Klinkt misschien oneerbiedig als ik het zo zeg, zo bedoel ik het niet. Maar dat is toch een beetje de strekking van die woorden. Nou waarom moet God gaan helpen? Nou dat staat er. Want zie, u vijanden tieren en u haters Steken de kop op. Wat doen ze namelijk? Ze smeden een listige aanslag tegen uw volk. En beraadslagen tegen uw beschermelingen. En daar vallen wij ook onder. Wij worden ook beschermd door God. Wat zeggen ze? Ze zeggen, kom laten wij hen als volk verdelgen. Zodat aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Want ze hebben, let u wel, eensgezind Beraadslaagd, tegen u een verbond gesmeed. En als ik dan Ahmadinejad hoor van Iran, die zegt dat kankerige zwel Israël, dat moet dus rap van de kaart. Want dat willen we hier niet hebben. Hij zegt het. De landen daar rondomheen, die zeggen het misschien niet zo hardop. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze denken, want ze smeden eensgezind een plan staat er En in vers 7, 8 en 9 worden dan die groeperingen van mensen genoemd... ...die dus rondom Israël wonen. Ja? Dan ziet u dat dat dus nog kan gaan gebeuren. Dan gaan we naar Zacharias 12. Zacharias 12 vers 2. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming. En let u op wat er staat. Hè? Voor alle volken... In het rond. Dus het gaat weer om die volken rondom Israël. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dagen. Als het zover is, zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle natieën moeten heffen. En alle die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. En alle volken der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Nou... U weet dat in 67 heeft Israël Jeruzalem weer veroverd. En in 1980 hebben ze Jeruzalem, de regering van Israël, uitgeroepen tot enige en ondeelbare hoofdstad van het land Israël. Maar de Palestijnen willen daar ook een hoofdstad van maken. En de moslimbroederschap hebben al gezegd dat ze een kalifaat willen oprichten met Jeruzalem als hoofdstad. De paus wil er ook voet aan de grond krijgen. Die wil daar ook een stukje hebben waar hij de baas is. En de VN, die wil er een soort neutrale stad van maken. Dus iedereen bemoeit zich met Jeruzalem. Maar we hebben gelezen dat ze dus van een koude kermis thuis gaan komen. Ja? Ik krijg allemaal hoofdpijn. Dan hebben we nog, in, dat gaan we niet lezen, maar dan is er nog sprake van de oorlog van Gog en Magog. En uiteindelijk komen we altijd terecht in het boek openbaring, want dat is de, de afsluiting, de climax. In openbaring 16 en vers 14 daar staat dat de koningen van de wereld verzameld worden tot de oorlog op de grote dag van God de Almachtige. Nou... Waar moeten wij nou op letten als het over oorlogen gaat? Naar het volk Israël kijken en vooral naar het land Israël kijken en naar de stad Jeruzalem. Want uiteindelijk zal daar de ontknoping plaatsvinden en het begin van het koninkrijk zijn. Ja. Israël heeft al drie of vier keer een oorlog uitgevochten vanaf 1948, bedoel ik, toen het opgericht is. Want de boze doet er alles aan om het koninkrijk van God te laten mislukken. Hij weet misschien dat het niet lukt, maar hij zal het dan in ieder geval zo lang mogelijk willen uitstellen. Ja? Dus daarom moeten we die dingen goed in de gaten houden. U weet dat uh, de droom van Nebuchadnezzar, staat hier, heeft hier alles mee te maken, het is een lang verhaal, ga ik niet vertellen, maar we hebben dat beeld, weet u wel, met het hoofd van goud enzovoorts, Borst en armen van zilver en dan gaat dat zo naar beneden en dan wordt het steeds minder waard, dat beeld. Dat staat daar en dan komt er een steen die rolt van een berg. Die wordt niet door mensenhanden losgemaakt en die komt aan de voeten van ijzer en leem tegen dat beeld aan. En dat beeld stelt dus de koninkrijken van de wereld voor. En dat hele beeld wordt dus verbreizeld, verpulverd en eigenlijk door de wind weggeblazen. Maar van die steen staat er, die werd tot een grote berg. Die de hele aarde vulde, is de tekst bij Daniel. Ja? En ik denk dus dat die steen, dat dat dus de steen is die de bouwlieden afgewezen hebben. Yeshua, die het koninkrijk opricht dat uiteindelijk de hele aarde zal vullen. Dat was heel kort iets over oorlogen. Dan gaan we naar het volgende punt, aardbevingen. Nou, u weet, die aardbevingen die zijn er ook altijd geweest. Alle punten die we noemen zijn er altijd al geweest. Ze zullen alleen in hevigheid op het eind toenemen. Ruim 100 jaar geleden is de mens begonnen om bij te houden waar aardbevingen plaatsvinden, hoe uh, groot de waarde op de schaal van Richter is, enzovoorts. En als je dat in een grafiek zet, dan zie je dus dat die omhoog loopt. Dat neemt toe. Wij horen niet altijd alles over aardbevingen in de wereld. Bij ons komt alleen uh, via de media naar binnen die plaatsen waar aardbevingen zijn... ...die een hele hoge waarde hebben op de schaal van Richter, ...of waar enorm veel schade aangericht wordt... ...of waar enorm veel mensenlevens bij betrokken zijn. Daar wordt melding van gemaakt. Maar er zijn sites op internet die dagelijks bijhouden... ...waar in de wereld aardbevingen plaatsvinden. U zou daar een keer naar kunnen kijken... ...mocht u daar interesse in hebben... ...en dan kunt u dat dus met uw eigen ogen lezen. Nou, we weten sinds 2004 en 2011... ...dat we niet alleen naar aardbevingen moeten kijken... ...maar dat er ook in de zee wel eens iets gebeurt... ...waardoor er een golfje ontstaat... ...en dat brengt ook een heleboel ellende met zich mee. Dat hebben we gezien. Ja. En de climax... ...van al die aardbevingen, ik zeg u, we gaan weer naar het boek Openbaring. Openbaring 6, vers 12. Daar staat, ik zag, toen hij het zesde zegel opende, daar geschiedde een grote aardbeving... ...en alle berg en eiland, die werden van zijn plaats gerukt. Dat is nogal. Kijken we ook nog even in Openbaring 16... De versen 18 en 19. Dan staat er in openbaring 16 en vers 18... ...en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen... ...en er geschiedde een grote aardbeving. Dat is de eerste keer. Zo groot, de tweede keer... ...als er geen geweeste sederte mens op de aarde was. De derde keer. Zo hevig was deze aardbeving. En dan de vierde keer, zo groot... Dus dat is nogal een knaller. In één vers wordt vier keer de intensiteit van die aardbeving meegedeeld. En dan staat er, de grote stad viel in drie stukken uit één en de steden der volken storten in, enzovoort, enzovoort. Ik denk, als je dit leest, dan hoop je toch ergens een beetje van, dat wil ik niet meemaken. Want dat zijn toch nogal ingrijpende zaken die dan gaan gebeuren. Als alle eiland en alle berg van zijn plaats gerukt wordt, dan hebben we dus geen elektriciteitskabels meer die aan elkaar zitten. Geen waterleidingen, geen gasleidingen en gaan zo maar door. Dus het hele dagelijks functioneren komt tot stilstand. Dat is dus nogal wat. En dan moeten we ook niet vergeten dat er dus op die olijfberg bij de terugkomst van Yeshua... Daar gebeurt ook nog iets wat met een aardbeving te maken heeft. Want in Zacharias 14, de versen 4 en 5, daar staat dat de dagen zijn voeten op de Olijfberg zullen staan. En die zal in tweeën splijten, van west naar oost. Er staat niet dat er zomaar een kloof van 1, 2 of 3 meter zal ontstaan. Als u die verse leest, dan staat er dat het een gedeelte van die berg die zal naar het noorden gaan... En een gedeelte van die berg zal naar het zuiden gaan. Maar hoe ver gaan die uit elkaar? Weet u wat er staat? Er zal een zeer groot dal ontstaan. Kijkt u maar in Zacharias 14, vers 4 en 5. Mocht u mij niet geloven. Een zeer groot dal. Waar moeten we aan denken? 10 meter, 100 meter, kilometer, 10 kilometer. En die Olijfberg in Jeruzalem... Dat ligt niet ver van elkaar hoor. Ik ben er nooit geweest, maar... Ik heb het op de kaart eens bekeken, dat ligt tegen elkaar aan. Dus dat zal ook voor Jeruzalem een behoorlijke impact hebben. Het zijn dus allemaal dingen die nog... Met betrekking tot aardbevingen te gebeuren staan. Volgende punt. Ja, ik blijf even een beetje ellende over u uitgooien, maar... We moeten het weten dat het gezegd wordt. Want anders dan overvalt het ons. En daarom moeten we er even een keer melding van maken. Hongersnoden. U weet, die zijn er altijd geweest, want Abraham trok al naar Egypte. En we hebben toen straks in de parasha hebben we dus het verhaal gezien dat dus die zonen die zijn ook naar Egypte gegaan om eten te halen. Dus die zijn er ook altijd geweest. En dat ontstaat dus door droogte of door overvloedige regenval, waardoor de gewassen uh, verrotten. Dan heb je ook niks meer te eten. Het kan ook een gevolg zijn van oorlog. In landen waar veel oorlog gevoerd wordt, daar verbouwen ze ook niet zo gek veel. En het kan zijn door de werking van de mens zelf, als wij tropische wouden kappen, zou dat een klimaatverandering ten gevolge kunnen hebben. Ik blijf maar even een klein beetje in het midden. En met name de derde wereldlanden, die worden dus heel vaak getroffen door hongersnood. Twee weken terug was op televisie weer een, uh, een oproep. In de Sahel komen de komende weken, maanden, als daar geen voedsel naartoe gaat, weer miljoenen mensen om het leven vanwege de honger. Nou is het zo dat de, de technische kennis om te zorgen dat daar water komt in die gebieden, is aanwezig. Het geld is aanwezig. Want als je ziet wat de... ...rijke landen doneren jaar in, jaar uit aan ontwikkelingshulp... ...dan zouden dat de meest welvarende landen kunnen zijn... ...als het geld besteed zou worden aan landbouw, aan veeteelt, aan tuinbouw. Maar u weet dat dat niet gebeurt. Dat geld dat verdwijnt in die grote zakken van die dictators. In die landen heb je meer kogels dan graankorrels... Ja? Dus het geld komt niet op de plaats waar het zou moeten komen. En er verandert structureel ook helemaal niets. Het probleem wordt dus niet bij de wortel aangepakt. Ze blijven maar oorlog voeren. Een mooi voorbeeld. Nu heet het land Zimbabwe, maar vroeger heette het Rhodesië. Dat was de graanschuur van Afrika. Ja? Toen kwam onze vriend Mugabe en die zei... Want in Rhodesië, daar waren de blanke boeren, zo heette dat, die dat hele gebied daar ontgonnen hadden en die landbouw bedreven. Toen kwam Mugabe en die zei: Van het land is van ons, die blanke boeren eruit. Of ze werden vermoord of ze moesten vluchten. Nu groeit er weer geen, geen stukje tarwe meer, ziet u. Dus het is dweilen met de kraan open in die landen, wat dat betreft. En bij het openen van het derde zegel in het boek openbaring, want daar komen we uiteindelijk allemaal weer uit, daar is sprake van die weegschaal waarbij eh, het voedsel afgewogen wordt voor één dag. Ja? Ja. Dus we hebben daar altijd mee te maken. Dan gaan we naar een volgend punt, pestziekte. En we zijn er bijna doorheen. Pestziekte. Dat kan een dodelijke ziekte zijn. Maar wanneer wij aan ziekte denken, denken wij toch ook, heden ten dagen aan AIDS en aan kanker. Volgens deskundigen zullen de komende jaren dus nog miljoenen mensen aan die twee ziektes sterven. Dan vreest men dat er virussen zullen ontstaan waar tegen we op dit moment nog geen antivirus hebben. Want dat ontwikkelen van zo'n antivirus, dat, duur, dat duurt even. En de huidige bestrijding met antibiotica die loopt op zijn eind want als wij iets markeren krijgen wij meestal van onze huisarts een antibiotica kuur en in de loop der tijd krijgen we er zoveel dat we een beetje resistent en immuun daarvoor worden daarbij komt dat we kippen varkens kalkoenen ja wij geen varkens maar de rest van de wereld wel en runderen eten die preventief ingeënt worden met antibiotica. Dus dat spul krijgen we ook nog een keer binnen. Wel in een afgeslankte vorm. Dus we hebben niet zoveel weerstand meer tegen dat soort ziektes. En dan heb ik alleen nog maar iets over lichamelijke ziektes gezegd tot nu toe. Maar wat denkt u van wat er in het hoofd van de mens omgaat? We leven in een tijd met stress, burn-out, depressiviteit en, en zelfmoord. Onder volwassenen, maar vooral onder kinderen, ik neem aan dat u de televisiebeelden ook volgt, is er sprake van heel veel zelfmoord onder de jeugd. Ze kunnen de groepsdruk die op hen gelegd wordt, die kunnen ze niet meer aan. Ze worden getraumatiseerd. Ja. Ze willen voldoen aan het modebeeld wat de wereld op hen legt niet alleen voor wat betreft kleding maar ook voor wat betreft uiterlijk ja we zijn in een tijd beland dat de plastische chirurgie hoogtij viert want een heleboel mensen willen de absolute schoonheid bereiken door allerlei ingrepen te doen ja, men is dus over het algemeen veel meer bezig met het uiterlijk dan met het innerlijk. Maar wij weten, God ziet het hard aan. En de gevolgen van die plastische chirurgie zien we nu ook. Denkt u maar aan de pipimplantaten. Men wist al een hele tijd dat dat niet kosher was, maar men ging er toch mee door. En nu, nu komt het naar buiten toe, ja. Nou, ik had laatst een gesprek met iemand over, de, over dit onderwerp. En die zei tegen mij, hij zei, joh Harry, jij bent toch ook niet de jongste meer? Ik zei, nee, dat klopt. Hij zegt, als ik zo eens naar jou kijk, dan beginnen er toch ook overal rimpeltjes te komen. Je krijgt een, uh, een kippennekkie. Hij zegt, wordt het niet tijd dat jij ook eens een keer uh, contact opneemt of je ergens laat inschrijven? Ik zeg, ho vriend, wacht even. Ik zeg, ik zou je vertellen, een tijdje geleden heb ik me laten inschrijven en nou sta ik op een wachtlijst. Hij zegt, joh. Ik zeg, ja. Ik zeg, en het duurt niet zo gek lang meer, dan krijg ik van top tot teen een totale lift en ik ben nooit meer aan veroudering onderhevig. Ja. Hij zegt, joh. Ik, zei, ik vertel het je nog sterker. Ik zeg, het kost geen drol en het is een eeuwige garantie. Nou, hij viel helemaal van zijn stoel af natuurlijk. Hij zegt, waar is dat? Ik zeg, nou moet je kiezen en gaan geloven in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik zeg, kom jij ook op de wachtlijst? Ja. Maar zo is het natuurlijk wel. Ja. Maar geef maar aan waar de mens mee bezig is. Maar u ziet het zelf op televisie. Ja. Hebben we nog meer te verwachten? Nou, ik heb toch nog maar even iets neergeschreven over de chemische en de biologische oorlogvoering waar we in terecht zouden kunnen komen. En dat heeft inwerking op ons lichaam. Ja? U weet dat in, 84, in, in 1984 in India die chemische fabriek in Bhopal, die gifvolk, nou dat, dat heeft een hoop ellende veroorzaakt. In 1986 de kernreactor van Kiev. In 2011 de kernreactor van Fukushima in Japan. Daar is niet alles over gepubliceerd wat daar veroorzaakt is. Dat moet u maar van mij aannemen. Ja, dat is echt. En toen is men erachter gekomen dat blijkt dat dus al die kernreactoren, en daar staan er een partij hoor in de wereld, dat die dus zulke klappen aan aardbevingen en zeebevingen niet altijd kunnen doorstaan. Dus je, je weet niet op dat gebied wat er allemaal nog op ons afkomt. Ik heb het nu gehad over de mens en dan wil ik het nog heel kort even hebben, want er zijn nog meer levende dingen op aarde dan alleen de mens, we hebben ook dieren. En de laatste tientallen jaren is Europa getroffen door. De varkenspest, de gekke koeienziekte, de vogelgriep, het smallenbergvirus, de Q-koorts, blauwtoon. En gaan we door. Ja. Direct of indirect heeft dat altijd gevolgen voor de mens. Is het niet op korte termijn, dan is het op langere termijn. Ja. Wij hebben alleen in Nederland, zijn wij bevoordeeld, omdat wij een rete goede regering hebben. Want als er zoiets plaatsvindt, dan krijg je altijd de mededeling, er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Dus wij zitten hartstikke goed. Ja, goed. Zie je Achteraf blijkt dat de waarheid vaak toch net iets anders is. Dan het laatste punt op dit gebied. 2010, even vermelden, hebben we de Mexicaanse griep gehad. Weet u nog? Nog niet zo lang geleden. De vraag is dus, wat is erger? De Mexicaanse griep of het antivirus? Niemand wist wat de bijwerkingen waren. Nu blijkt, door onderzoek, ik heb het niet van mezelf, ik lees alleen, dat dus in heel veel landen baby's en kleine kinderen lijden aan slaapziekte En de link is direct gelegd met dat virus. De enige waar het bijzonder goed gewerkt heeft, die Mexicaanse griep, dat is de farmaceutische industrie. Heeft wonderen verricht, ja, die zijn er rijk van geworden. Maar uiteindelijk bleek dat het een storm in een glas water was. Ik geloof dat Nederland nog 16 miljoen van die spuiten verkocht heeft aan andere landen ofzo. Ja? Goed. Nou, ook voor wat betreft uh, ziektes aan het lichaam... ...komen we natuurlijk weer tot slot terecht in het boek Openbaring. Want in Openbaring 16 vers 2... ...daar krijgen we te maken met die engel die schalen uit gaan gieten op aarde... En de eerste engel ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde. En er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen. Maar daar staat nog iets achter bij dat vers. Want er staat dat het aan die mensen komt die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Dus ik kom een volgende keer terug op dat merkteken en op dat beest. Ja. Dus... Als je nou zorgt dat je het merkteken niet laat aanbrengen, wat dat dan ook mag zijn, en dat je het beest niet aanbidt, heb je in ieder geval geen last van dat boos en dat kwaadaardig gezwel. Ja? Goed, we hebben nog twee korte zaken. Marcus die schrijft nog over beroerten. Als wij aan een beroerte denken, dan denken we, nou, bij die persoon daar zijn bepaalde lichaamsfuncties uitgevallen. Hij heeft een beroerte gehad, zeggen we dan. Maar... Dit is iets anders. Dit, dit woord betekent eh, dat het een verstoring is van de gewone dagelijkse gang van zaken. Dat is bij het uitvallen van lichaamfuncties ook natuurlijk. Maar dit woord komt nog één keer voor in het Nieuwe Testament en dat is bij Johannes. En daar gaat het over dat eh, bad Bethesda waar het water in beroering komt. En dan moet die verlamde die moet zorgen dat hij er als eerste in is, want dan kan hij genezen worden. Dus dat is het, het woord beroering wat nog gebruikt wordt. Dan hebt u enig idee wat het over gaat. Ik heb daar verder geen voorbeelden bij. Dan als laatste, vreselijke dingen. Uh, Lucas die zegt dat er nog vreselijke dingen komen. Dan denk ik bij mezelf, na alles wat we nu behandeld hebben, is er dan nog meer aan vreselijke dingen te noemen. Nou... Lucas zegt dat vreselijk, dat moet je zien als een, als een schrikmiddel, als iets wat schrik aanjaagt. Nou, dan denk ik, het is mijn fantasie, het zijn mijn woorden, het staat niet in de Bijbel, maar ik probeer er uitleg aan te geven. Ik denk dat je kunt uh, denken aan vulkaanuitbarstingen. We hebben IJsland gehad. We hebben nu weer Mexico, waar er eentje rook aan het uh, opspatten is. Je kunt denken aan... Enorme bosbranden die de laatste jaren overal in de wereld voorkomt. En het zijn knallers die bosbranden door de droogte. Je kunt denken aan windhozen, cyclonen, tornado's. Je zou aan een meteoriet kunnen denken van buitenaf. Je zou kunnen denken aan extreme weersomstandigheden. Droogte, kou, neerval eh, van regen of sneeuw. Want bijna elke week heb je wel een journaal... ...waar je ziet dat bruggen of, of straten of rivieren overstromen en weggespoeld worden door extreme regenval. En het gekke is dat met name Amerika de laatste drie, vier jaar enorm getroffen is door al dit natuurgeweld. Dat is werkelijk waar, dat staat in geen verhouding tot de jaren daarvoor. En dan zitten we nog met het allerlaatste punt, de klimaatveranderingen. U hebt wel eens gehoord van Al Gore. En die heeft dus een film gemaakt en die heeft overal lezingen gehouden over die klimaatveranderingen. En die zei, joh, die zeespiegel die gaat 6 tot 7 meter, gaat die stijgen. Nou, ik weet niet of het een financieel politiek praatje is of dat het werkelijkheid is. Er zijn al heel veel wetenschappers die dit allemaal weer ontkennen. maar. Ik ben jaren geleden in de VUT gegaan. En ik woonde in Brabant. En mijn vrouw en ik houden van de zee, het strand, de zon enzovoorts. Dus wij zeggen tegen elkaar, zullen we in Zeeland gaan wonen aan zee? Ja, prima, en dat hebben we gedaan. We hebben acht jaar in Zierikzee gewoond. En toen woonden we daar een aantal jaren. En dan komt die Al Gore. En die zegt, die zeespiegel die gaat zes tot meter stijgen. Dus... Wij kijken elkaar aan en mijn vrouw zegt: Dat gaat niet goed. Ik zeg: Nee, dat klopt. Ze zegt: Wij gaan terug naar Brabant, want daar wonen ook de kleinkinderen. Ik zeg: Nou, laten we dat maar doen. En nu woon ik in Gelderop. Maar mocht nou die zeespiegel een meter of zes, zeven stijgen, woon ik mooi aan zee in Gelderop binnenkort. Ja, toch? Goed. Wie weet wat op dit gebied ons allemaal nog te wachten staat. De mens denkt controle over de natuur te hebben, maar we worden steeds geconfronteerd met onze hoogmoed. Uiteindelijk leven we nog steeds in de periode waarover Genesis 3 vers 17 zegt, dat de aarde om uwentwil wil vervloekt is. Ja, dus we hebben gezien dat God ons dus heel de Bijbel door waarschuwt. En ik zeg het nog maar een keer, mocht u nog een keer tijd hebben van de week, Psalm 46. Ook interessant in dit verband om even door te lezen, psalm 46. En de vraag is dus nu, kijkt u naar alle ellende die u vandaag van mij gehoord hebt... nog steeds vol verwachting uit naar het Koninkrijk van God? Of is die verwachting en die hoop alleen maar groter geworden? Want wij moeten volharden tot het einde. En Lucas zegt, en daarmee wil ik afsluiten... In zijn reden over de laatste dingen, in Lucas 21, vers 28. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op. Heft uw hoofd omhoog. Ga niet bij de pakken neerzitten, word niet zacherijnig, triestig, neergeslagen, Want, zegt hij, uw verlossing, uw bevrijding, uw redding is nabij. Shabbat shalom.